Middernacht, zaterdag 8 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. In het vervuilde oppervlaktewater bij het industrieterrein in Moerdijk zitten kankerverwekkende stoffen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het waterschap Brabantse Delta. Er zitten in het bluswater en oppervlaktewater onder meer kankerverwekkende aromaten, zoals sileen, naftaleen en toluen.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 Het water in de Maas is de afgelopen uren sterker gestegen dan werd verwacht. Maar grote problemen, zoals in 1993 en 1995, worden in Zuid-Limburg niet verwacht. De piek wordt vannacht of morgenochtend bereikt. Vanwege de hoge waterstand zijn extra maatregelen genomen, zoals permanente bewaking van de Maaskade. Het hoge water in de Maas wordt veroorzaakt door smeltende sneeuw en aanhoudende regen in de Ardennen. In drie flats in Meppel worden alle cv-ketels afgesloten. Er zou koolmonoxide vrij kunnen komen. De bewoners van de 44 appartementen krijgen per woning twee straalkachels. En buiten worden douchecabines neergezet. Wie dat wil, kan naar een hotel. In een van de flats kwamen op eerste kerstdag twee mensen om door koolmonoxidevergiftiging.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedendag. Over een paar dagen, op 10 januari, dat is aanstaande maandag... dan bestaat het Nederlands Blazersensemble Ensemble 50 jaar. Het MBE, toch een beetje de rebellenclub onder de klassieke ensembles en orkesten in ons land. Het eerste concert, 50 jaar terug, was dan ook in het gebouw van een speeltuin in Amsterdam. En dat speelse, dat avontuurlijke is het Nederlands Blazersensemble nooit meer kwijtgeraakt. Concerten zijn nog steeds belevenissen die eh, zich met weinig anders laten vergelijken. Dat heeft u afgelopen zaterdag kunnen zien op tv en kunnen horen op de radio. Van het, eh, dat was het traditionele nieuwjaarsconcert uitgezonden door de Fara. Um, wat daar ook te zien en te horen was... is dat de kwaliteit van de muzikanten heel hoog is. Alle blazers, de contrabassisten, de percussionisten van het NBA... die spelen allemaal in de grootste, de beste orkesten van ons land. Kortom, er is alle reden voor ons om uitgebreid stil te staan... bij dat 50-jarig jubileum van het NBA. En daarom hebben wij Niek Wijns uitgenodigd. Hij is een label producer en ook nog artistiek coördinator. Goeienacht. Goeienacht. Wat, wat is een label producer? Labelproductie, dat, dat is echt ook wel een, uh, een woord, zeg. Nou, het is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Het, het Blazer Ensemble is uh, tien jaar geleden begonnen... met een eigen winkeltje. Hè? Dus de cd's niet uh, bij Philips of bij Dekka. Ja. Maar we dachten, wij gaan uh, een eigen uh, label beginnen... en we doen alleen maar live opnames. Dat was uh, echt uniek, hè? tien jaar geleden. En dat winkeltje, ja, daar sta ik achter als toonbank En ik veroorzaak dat... Uh, producten, de kwaliteit hebben die ze moeten hebben. Dus ik doe ook letterlijk de opnames natuurlijk met technici. Ja. En we proberen elk jaar uh, drie of vier cd's uit te brengen. Echt waar? Ja, en we nemen alle programma's. Dus dus, we ook een hele dus mooie... Ieder concert, wordt of niet ieder concert, maar ieder programma wordt opgenomen? Ieder programma wordt opgenomen. Dat doen we uh, in, een, in een mooie samenwerking met collega's van, de, van Radio 4, ja. NTR. Dus we zijn ook altijd uh, te beluisteren, vaak live of wat later uitgezonden. En daarna uh, verschijnt het op cd, of niet. Dus dat, uh, dat bepaalde dan. We hebben nu een prachtig, uh, zeg maar, een heel mooi assortiment aan cd's van uh, nou, bijna 30 cd's ja, ja. gebouwd. In, in die tien last, jaar in de laatste tien jaar. Want het orkest bestaat 50 jaar. Dat label bestaat dus tien jaar. Twee, twee feestjes. Twee feestjes. Nou, hartstikke mooi. Precies. We gaan gelijk maar even luisteren. Want er is ook een jubileum CD gemaakt. Hè? Maandag als jullie feest vieren, wordt er ook een boek gepresenteerd. Ja. En in dat boek zit een CD, en die heb je meegenomen. En als we daar wat stukken van laten horen. Dan krijgen we een beetje een beeld van wat het MBE doet. Hartstig de blazers. En het lijkt mij leuk om gelijk even te beginnen. Dus um, volgens ja. mij had jij gezegd dat track 3 een goede opener nou, was. Nou, laten we maar eens kijken. Wat, op de, Track 3, de, de, de, laat maar eens even horen. Ja, ga je daarna vertellen wat het is? Ja. Oké, okay. gaan we nu eerst luisteren. Dit is in ieder geval het Nederlandse Blazenensemble. maar uit welke tijd? En wat spelen ze hier? Wat ja, spelen dit, jullie hier? Ja, dit, dit is dus uit het beginjaar van, van het Blazen Ensemble. Ik, uh, dit, dit stuk is van Willem Breuker. Uh, die is nog niet zo lang geleden helaas overleden. En dat was, op, uh, was een één actor op tekst van Harry Moelich. Ook, no. ook nog niet zo lang geleden overleden. En uh, dat stuk heet uh, uh, De Knop. Ja. En dit stuk uh, heet Jantje Zakkes-Prijmange. Maar dit, wanneer is dit opgenomen? Dit is, dit is verschenen op CD. Uh, ik denk rond 1970. En, en daarna nog eens een keer, 1978, ben ik op het label van uh, Willem Breuken zelf. Ja, oké. Okay. B.V. Haast is dat, hè. B.V. En, en hebben ze dit nou een beetje goed opgenomen? Want tegenwoordig doe jij dat, maar... Ja, kijk, die, die, die opnamekwaliteit uh, is, niet, uh, is natuurlijk belangrijk. Maar het gaat natuurlijk om het om te registreren van, uh, van het bijzonder... wat er op dat moment gebeurt. En dat is hartstikke goed gelukt, volgens mij. Ja. Prachtig. Wat maakt ja. dat... Ensemble voor jou nou zo bijzonder? Ja. Kijk, het, het bijzondere, uh, dat weet natuurlijk, uh, dat is de beste beoordelen... door de mensen die in de zaal zitten. En er zijn er nogal wat. Ja. Maar jij zit heel wat. vaak in de zaal, toch? Ook weer. Ja, ik ben eigenlijk ook misschien wel het, uh, de, zeg maar de correspondent in de zaal. Want ik ben, uh, bij alle concerten ben ik bij. Ja. Uh, vaak hebben we natuurlijk dingen die echt met uh, veel uh, um, audiotechnische dingen gebeuren. En met, uh, we doen ook veel met licht. En uh, daar doe ik dan de, de zaalregie natuurlijk. Ja. En ik verdiep me ook van tevoren in het programma. Dus ik ben, ik ben ook eigenlijk de verbindende factor... Zeg maar, naar, het, naar de techniek. Ja. Om, de, om de muziek te vertalen ja. naar de zaal toe. Maar dus kan jij en, goed beoordelen vanuit die zaal... wat dat uh, uh, orkest zo uniek, zo bijzonder, zo mooi, zo leuk maakt? Nou ja, het, het meest bijzondere uh, orkest... Ja, het is natuurlijk een, een ensemble, hè? Ja. Dus een, een, een kleine groep. Uh, wat vaak... Lukt, niet altijd, maar er zijn vaak momenten... en dan, dan ben ik echt uh, zelfs ook af en toe wel eens een beetje ontroerd in die zaal... dat die communicatie zo mooi is met het publiek. Het is niet uh, uh, twee groepjes, dus de, de mensen op het podium en de mensen in de zaal. En dat is ook eigenlijk door het NBA wel een beetje uh, uh, veroorzaakt in de programmering. Er is nooit een pauze, maar wel heel vaak al een inleiding... Waar ja. het programma wordt uh, uh, toegelicht op een leuke manier. Dus als ik uh, turnquist. Dan is het concert. Uh, uh, dat duurt al zo'n uur en een kwartier. En daarna, dan spelen we in de foyer van het, van het theater. Ja. Met een glaasje wijn erbij. Doen we nog een, een, uh, een afterconcent of een doetje, zeg maar. Het hele ensemble? Ja, of een gedeelte van, van het ensemble. Ja. Met allemaal andere stukjes. En dat, is nu, dat doen we al een aantal jaren. Dat is nu een soort traditie geworden. Dus het hele publiek blijft eigenlijk in het theater. Heb hebben een lekker drankje erbij. En het mooie is dat we dan echt, uh, het echt contact met het publiek krijgen. Want die mensen die komen naar ons. En die zeggen wat ze vanavond vonden. Uh, spreken met de spelers. Mm -hmm. Dat is natuurlijk prachtig. En voor de spelers is het ook net zo leuk. Want die krijgen nu ook echt leuke leuk yeah. feedback van het publiek. Van hoe de avond was. En uh, nou, dan doen we altijd nog een leuk, uh, leuk programma na. Een half uurtje. Ja. En dan heb je een hele leuke avond. En dat... Dat is wel heel erg mooi, want ik kan me eigenlijk niet meer voorstellen... Um, als uitvoer, uitvoerende speler, zeg maar, dat je een mooi concert speelt. En je verlaat het, uh, het theater aan de achterkant. En ja. het biek aan de voorkant en de licht gaat uit, en het is gebeurd. Ja. Dus, dus er gebeurt alles omheen, die inleiding, de uitleiding, zou je kunnen zeggen, toetje. Maar ook tijdens het concert zelf is er heel veel contact met het publiek. Dat ja. het, het is ook heel bijzonder, het is heel speels. Ja, en dat veroorzaken we ook met, met, met vaak mooie beelden erbij, of met projectie, en met, met een, een prachtige uh, belichting, ja. He, daar hebben we veel aandacht voor, uh, als we denken van nou het podium is uh, wel erg hoog, en, en, en een beetje afstandelijk van het publiek, ja, van die theaters, dan proberen we nog te veroorzaken een voorpodium, aan, een stukje aanbouwen, zodat we zo dichtbij de ja. mensen in de zaal komen. En, en praten jullie dan ook mee, even los van de inleiding? Nee, nou, dat, nou, dat nee, nee, nee. het gaat erom dat je echt merkt uh, dat we met elkaar een mooie avond gaan beleven. Ja. En er zijn vaak solisten bij, jullie doen hele aparte dingen. De Ashton Brothers zelfs, hè? Ja, Aston Brothers. Er zijn fantastische combinaties. Binnenkort komt er een vaderzangeres waar jullie mee gaan samenwerken. En zo zijn er heel veel samenwerkingsverbanden geweest al. Waar selecteer jullie dat op? Hoe ontstaat dat allemaal? Nou ja, er is natuurlijk een drijvende kracht bij het ensemble... die echt de programmering maakt, bedenkt. En dat is natuurlijk Bart Sneeman. Uh, die is uh, bij de Blazers, uh, uh, ik denk nu, 20 jaar zo'n beetje. Ja. Ja, volgens mij 22 jaar. Oh, 22 jaar ja. zelfs. Ja, dat zou best. Dus de artistiek leider. En uh, ja, die heeft uh, prachtige ideeën vaak... om, om, om mensen de, de, in de programma's te betrekken. Dus we spelen eigenlijk zelden zeg maar, het, uh, het repertoire wat er is... voor Blazen ensemble. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel de Grand Partie, dat spelen we natuurlijk wel. En, en, Van Mozart. En, maar we spelen heel veel programma's met, met, met gasten... En we geven vaak uh, opdrachten aan componisten ja. om nieuwe stukken te maken ja. voor ons. En, en waarom is dat? Nou, om altijd maar weer te kijken of, of we nieuwe dingen kunnen gaan veroorzaken. Ik denk dat Blazen en Sammel ook echt uh, de horizon heeft verbreed in de, in, de, in de programmering. Dat we echt zoeken naar de, de combinatie van verschillende muziekstijlen. Dus Anna Moura bijvoorbeeld, die nu komt. Die Vadozanger. En dan zal het niet zo worden. Het programma moet nog komen, maar. Het zal zeker niet zo worden dat uh, Anna Moura zingt en wij begeleiden haar uh, als orkestje in dit ja. geval van Sambo. Maar uh, dan gaat Bart ook op zoek naar de oorsprong van de Portugese muziek. Uh, Portugese componisten uh, krijgen opdracht om stukken te schrijven voor ons. Jonge ja. mensen die hier in, aan het consortium studeren uit Portugal we worden ook bij betrokken. Dus we maken een soort totaalprogramma. Ja. Uh, en niet alleen met één ster. En, en dan proberen we natuurlijk de uitdaging te vinden... dat die alarmoren ook nog eens een keer wat anders gaat veroorzaken... als alleen maar die Faro zingen. Ja. Maar de dus gewoon... hij moet ook nog andere dingen gaan doen. En dat weten ze zal, nog niet. Dat, zal best. dat, dat zal best. Zal best. komt nog wel. Ja. Ja. Als je naar dat nieuwjaarsconcert kijkt... dan waren, was er een Mexicaanse zanger bij. Ja. Uh, en een Iraanse zangeres. En een Sigeuna-orkest was erbij, een buikdanseres was erbij. Ja. Uh, jullie ja, hebben op, uh, die stonden op buiten ook nog, Ja, die stonden buiten, <laughs> de portiers mochten er niet in. Ja. Uh, um, uiteindelijk is dat goed gekomen, omdat die buikdanseres... Die, die heeft de portier een beetje weggelokt... zodat die mensen allemaal naar binnen konden. Ja. Uh, maar, maar jullie kwamen binnen met allemaal uh, vuilnisbakken waarop gerammeld werd. Bij een blaasorkest denk je niet aan een rammel op uh, wat dan ook. Maar er gebeurt veel meer. het is heel theatraal. Heel theatraal, ja. Uh, het nujaarsgezet is natuurlijk wel een, uh, een, een traditie hè, mm -hmm. geworden. Dat is de afge afgelopen jaren, uh, ik weet niet hoe lang al, maar ik denk vijftien jaar. En uh, dat hangt natuurlijk altijd een thema aan. Hè. Dat was dit jaar oud. Vraagteken oud. En, uh, en de, de jonge componistenwedstrijd is er ook altijd aan verbonden. Hè. Daar zijn we al uh, maanden daarvoor mee bezig. Ja. Er waren dit jaar weer ongelooflijk veel jongeren. 132? Ja, inzendingen. inzendingen. Ontzettend leuk. En daar hadden jullie de vier uit gekozen en die kwamen we dan uh, ook mee. Ja, te maar dat de... gaat gepaard met voorrondes We gaan de, we gaan de provincie in. Hè? Dus ja. we gaan naar, naar, naar Leeuwarden, naar Eindhoven, Enschede. Ja. En dan komen voorrondes De eerste voorrondes zijn met het jongenshandel... van het jong-NBA, uh, die hebben we ook nog. Hè? Ja. En dan gaan we ook met een, zoveel mogelijk jonge komponisten optreden. De plaatselijke, de regionale arrangeurs worden betrokken. En dan komt er de finale uh, in Almere... En daar staan er dan nog twaalf uh, of dertien uh, die er over zijn gebleven van die 132. Ja. En daar komen er dan vier in het nieuwjaarsconcept. Maar die anderen zijn ook eigenlijk ook allemaal toppers. was dit jaar ook weer. Ja. En dan betrekken we daar ook nog bij uh, Nederlands Antillen. Ja, dit kwam ook nog een groepje uit Antillen. Ik kwam nog een groepje uit Antillen. Maar het was ontzettend gevarieerd. Het was hartstikke leuk om naar te kijken en, en ja. naar het luisteren natuurlijk. En wat dan ook opvalt, is dat er geen dirigent bij is. Dat ik is ook niet... vrij uniek, toch? Of helemaal niet? Ja, uniek? dat is ook echt. Uh, ik weet niet of we de enige mensen in, in, in de wereld zijn die dat uh, consequent eigenlijk zonder uh, dirigent doen. Maar hoe zorg je dan dat je ongeveer allemaal tegelijk klaar bent? Nou ja, dat is, dat is natuurlijk ook de ongelooflijke uitdaging. Ja. En de. Ja, dat is natuurlijk ook de kwaliteit van de, van de spelers. En ook volgens mij is dat ook echt een ongelofelijke lol. Omdat ja. uh, zonder, want daardoor. Die, die keer dat ik af en toe nog eens meespeel... Hè, dus die, die, die maar je bent kaps... klaarinettist van de oorsprong? Ik ben klaarinettist. Ja. En ik speel af en toe nog wel eens die Grand Partita mee. Ja. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk het lijfstuk van het NBA. Ja, de, de beroemde serenade. Hebben jullie ook uh, uh, van Mozart? Een Edison of de publieksprijs. Edison publieksprijs meegewonnen. Ja. En dan uh, dat contact wat, wat, wat er met elkaar uh, op dat moment is... om dat echt tot op de finesse uit te voeren, dat is enorm groot. Omdat je niet uh, allemaal uh, naar de dirigent... En daarvan afhankelijk bent, maar je moet het echt zelf veroorzaken. Waardoor je nog echt veel dieper, volgens mij, in die muziek gaat. En ook dynamisch, bijvoorbeeld, echt ongelooflijk mooie dingen kunt veroorzaken. Maar leg dat eens dus even uit. Want waar, waarom veroorzaak je dynamisch mooiere dingen zonder dirigent? En nou, waarom doet dan niet iedereen het zonder dirigent? Dat je voelt dat je een risico neemt met elkaar. Ik, ik weet nog, één keer, keer heb ik uh, meegespeeld in een concertgebouw, een robeco concert. Uh, een aantal jaren geleden. En dat stuk. Uh, kan het iedereen prachtig, prachtig spelen. Hè? En er zijn geweldige spelers allemaal. Uh, van, en ik ben, ik speel dan gewoon een, een, een verbindende rol als, als, als, als, als tweede net. En dan voel je op een bepaald moment in het, in het langzame deel uh, dat iedereen echt ongelooflijk zacht gaat spelen. Dat, dat ontstaat gewoon heel erg spontaan. Het is niet gerepeteerd, dat gebeurt gewoon. Wordt altijd even gerepeteerd, zo'n grand petite, Maar dat gebeurt dan op dat moment. En dan voel je dat iedereen eigenlijk zo ongelooflijk het risico neemt om zo zacht te gaan dat bijna het geluid weg zou kunnen vallen, dat gebeurt dat niet en dan ontstaat er iets ongelooflijk bijzonders. Ja. En, dat, en iedereen kijkt elkaar een klein beetje aan, maar je voelt het natuurlijk enorm. Maar, en dat komt doordat er geen dirigent is. Dat maakt het niet nou, zo. Meer... Maar, maar je hebt geen dirigent nodig om dat te veroorzaken. Ja. Okay, dus kunnen de, we misschien naar die Krampetita. Zullen, zullen we eens even luisteren, want het is natuurlijk een prachtig, uh, een prachtig stukje. Er staat op trekje 14, moeten we nu misschien eventjes naartoe. En dan krijgen we het langzame deel van de Grand Partie. Ja. Even kijken, want ik moet op allerlei knopjes drukken. Dat is ook niet ja. mijn sterke. Ja, ik heb, ik heb hem nu. Ze <laughs> zitten de hele tijd in mijn oor te tetteren wat ja. ik moet doen. Maar nu had ik hem volgens mij. Dus, en het ligt nog even uit. Het langzame deel, het adagio. Uiteindelijk. Het is altijd zo moeilijk om te beslissen wanneer je er weer overheen gaat praten. Eigenlijk zou we dat helemaal niet moeten doen. Maar het is nou eenmaal een interviewprogramma, dit, Casaluna. Ja, Luna. En en prachtig, is... hè? He? Ja, het is heel die mooi. Die dat is echt zo ongelooflijk mooi. Die, ja. die pulserende klok die daar maar doorgaat. En dan krijg je die prachtige solo, solos in de oboe en klarinet En dan die, die hè? die zo typisch maken. die gran ja. partita bezetting. Ja, ja, prachtig. De gran partita van Mozart. Het adagio was het. Ja. Of is het nog steeds? Um... Niek Wijns, de gast vannacht in Luna. Het is overigens wel uh, goed om even te zeggen dat dit nog terug te luisteren is. Want als u deze muziek nog een keer wil horen, dan kan u het podcasten. En dat kan via de site nee, uh, casaluna.ncv.nl, zo moet ik het zeggen. Uh, daar kunt u ze ook aanmelden trouwens, voor de nieuwsbrief van Casaluna. Het nou, is bijna zonde om dat over deze muziek heen te zeggen. maar ik, ik, uh, ik kijk naar jou, ik zie jou genieten en ik denk... waarom speel je zelf eigenlijk niet meer? Wat vaker mee? Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. <laughs> dat is wel een dingetje. <laughs> is goed dat je erover begint. <laughs> nou, dat ja, jij begint ook. Ja. Op, dus dat is, ja, dat nou, is natuurlijk van de ene kant. Dat is eigenlijk niks mooier in die muziek dan op het podium staan en spelen, hè? We komen ja. Ontzettend van genoten. En um, ik speel nog wel eens, maar niet veel meer. Maar ik heb al heel veel gespeeld. De, de, de, de maar laatste, waarom niet meer? Ja, als het, ja, het, het mooiste is, is. Het is eigenlijk zo gelopen. En het is ook. Um, nou, dat is eigenlijk wel mooi. Ik ben eigenlijk uh, begonnen op in, in een dorpsharmonie in, uh, in Brabant. Hè? Ja. Uh, mijn vader die zat er in het bestuur en zo ging dat. En dan ging ik meespelen. Dat... Even een stapje terug. Waarom uh, besloot je clarinet te gaan spelen? Want ik had vroeger een vriendje en die speelde clarinet. Met dat vieze rietje. En dan zat hij maar... Oh. Ik denk, dat kies je toch niet. Niet zomaar. <laughs> nou, ik weet niet of ik kijk of ik nou echt bewust gekozen heb. Ik denk het niet. Het was gewoon. Je vader had altijd gezegd: hier, is, neem nou, deze. Nee, Nou, zo, zo ouders. was je absoluut niet. Maar in zo'n harde heb je nou eenmaal. Uh, het zijn eigenlijk de violen van de symfonieorchester. Ja. Dus heb je zoveel mogelijk uh, kleine nodig. Nou, die ging kleine spelen. En dan ging hij. Maar, uh, maar, maar dat was dus. Er was geen beslissing die daarachter achter zat. Nee, ik, ik vond het gewoon ongelooflijk leuk om, om, om, om uh, bij die vereniging uh, de, de muziek te gaan maken, zeg maar. En die klarinet, die, die, die was daar, was instrument vrij. Dat was dan ook zo. kreeg kreeg ook een instrument van de vereniging. Nou, dat ging. <laughs> en ben je er wel van gaan houden, van dat instrument? Ongelooflijk, ja. Ja? Ja. Waarom? Nou, het is natuurlijk een prachtig... Het, het past wel een beetje bij mij. Het is een beetje een... een, een, een, een, een, een het is niet een extreem... Uh, het is een mooie menger. Een klein net kan ongelooflijk mooi met de andere instrumenten samen wat doen. Ja. En ik ben niet een, een, een, een muzikus zeg maar die echt uh, voor het virtuoze kiest of zo. Ik ben echt een, een Om, omdat je dat gewoon niet bent of omdat je daar ben ik niet zo geïnteresseerd. In ik vind muziek eigenlijk het mooiste en ook het spelen. Daar heb ik ook, dat vind ik nu nog met spelen. Um, en, bijvoorbeeld is er Grand Partita. Dan heb je natuurlijk de eerste kleinjeetjes die speelt de mooie solos en de, de basethoren die speelt ook. En dan heb je daar de, de mengers. Daar staat de tweede klein net. Ja. Dat ben ik dan. En het tweede bezetter was. En dus die mooi de verbinding maken in de klank. Dus je bent een, een ik ben altijd heel erg... dienstbare muzikant, kun je dat zeggen? Ja, ik vind het, het, het, het, uh, het mooie van, de, van het uitvoeren is dat je het met elkaar doet. Ja. Dus ik ben niet zo geïnteresseerd om erg vetibos als solista te Maar dat zou ook op een de... ander instrument kunnen. Zo, maar deze is net wel heel mooi voor. Dat is echt uh, een heel mooie een, een prachtige, ja, een beetje melancholieke klank, daar hou ik van. Ja. Mooie klank. En toen zei je van eigenlijk is het, het mooiste op zo'n podium staan en toch sta je daar niet zo vaak nou, ja, eigenlijk... meer. Is dat dan omdat je gewoon een betere producer bent dan een klarinetist? Um, nee, dat denk ik eigenlijk niet. De, de, de, ik denk dat het eigenlijk soms lopen dingen zo ja. uh, bij toeval. En ik ben ook uh, een aantal jaar freelance klarinetist geweest. Nou, dat is in deze tijd natuurlijk heel erg moeilijk ik moet continu blijven spelen, zeg maar, om, uh, om echt... Ja, je moet heel veel concerten hebben om ervan te kunnen ja, ja, Ja, dat ook. En ik heb altijd al in die muziek verschillende... Ik vind eigenlijk allerlei facetten in de muziek erg interessant. En uh, dit is zo eigenlijk op mijn pad gekomen. Een aantal, uh, nou, toch al een jaar of vijftien geleden. En ik heb het tot, uh, tot voor, uh, voor een paar jaar geleden... altijd heel mooi kunnen combineren. Ja. Uh, en af en toe heb ik het geluk dat ik nog eens met de, de Bluiners allemaal meespeel. Bijvoorbeeld in het buitenland of uh, uh, als de Grand Petit. We hebben dus een extra klein net nodig. Maar in de spelen wat ik dus ook heb gedaan de afgelopen 20 uh, jaar, dat doe ik niet meer. Ja. En dat is ook niet zo erg, want we moeten nu de, de mensen die nu van het consortium uh, afstuderen, die doorstromen. Moeten, die moeten doorstromen en die moeten gaan spelen. Maar speel je nog wel thuis? Ben je nog aan het oefenen? Uh... Nou, het gekke het gek is dat zei de buurman uh, laatst ook. Ik woon, uh, twee hij, hij mist het. Nou ja, hij is, <laughs> ik vind het wel jammer eigenlijk dat, je, dat ik het niet zo vaak meer hoor. Maar dat is eigenlijk een. een ook een beetje een tijds, uh, uh, tijdgebrek. Maar ook mijn dochter bijvoorbeeld vindt het uh, vind, gewoon jammer. Ja, dat ze me niet meer horen. Op zolder zat ik altijd. Ja. Maar dat ga ik wel weer doen hoor. Dat dus, komt wel. Ja. Ja, ja, en wat is komt het moment dat je dat weer gaat doen? Uh, dat is het moment dat ik denk van... nou uh, ik, ik zal niet meer uh, uh, gaan spelen om weer in die orkesten te gaan, uh, uh, uh, uh, gaan spelen. Want dat heb ik allemaal mee mogen maken. Ja. Maar ik zou al een keer. Maar het is het, een ander... is, daar, dat, dat het is het mooiste wat er is. Het is het mooiste wat er is, maar het, uh, uh, het is niet altijd. Uh, uh, het loopt niet altijd zoals het. Uh, nee, dat begrijp ik. Dus het, uh, okay. Maar ik ben ongelooflijk uh, uh, gelukkig en blij dat ik nu die combinatie heb van allerlei dingen. En ik kan uh, met, het, met de dingen die ik nu doe, uh, ongelooflijk genieten van, uh, van muziek. Wa waarom pas jij eigenlijk bij het Nederlands Blazes-Ensemble? Waarom ik daarbij pas? Ja. Het is een rebellenclub, ben jij dat ook? Een rebels? Ja, ik denk het wel, ja. <lacht> nou ja, ik, nou dat pas dat dat staat, dat vind ik echt fantastisch. Dus ik, ik ben altijd uh, een beetje reuring, dat vind ik altijd geweldig. Dat avontuur, altijd, dat ze. zijn. avontuur ben ik ook uh, heel erg voor in, ja. Uh, het is natuurlijk ook een een, een een vriendenclub is het ook wel. De ja. Vaste kernen zijn echt mensen die elkaar, Ik heb een paar heel goede vrienden daar ook bij, bij het Blazer En ik denk dat ik het pas omdat ik um, zowel als dus mooi ook in, in ieder geval niveau nog mee te kunnen doen... maar vooral wat ik nu dus eigenlijk doe... dat ik heel erg goed aanvoel wat eigenlijk de bedoeling is... en wat, uh, wat we willen gaan veroorzaken... en dat ik altijd in ben voor de nieuwe dingen... voor de opwinding die er is, ja. voor de snelheid die er is... Wat en het avontuurlijk wat er is, ja, 70 concerten per, per seizoen. Ja. Uh, dus meegaan in, de, in continu maar uh, dingen veroorzaken. Ja. Dus dat is mooi. Zou, zou dat eigenlijk ook... Want dit is een blaas, zal, maar dat zijn dan die, die avontuurlijke types, die uh, rebellen. Zouden zou strijkers dat ook kunnen zijn? Of, of hoort dat bij blazers, dat gedrag? Nou, ik, ik denk dat misschien strijkers ook wel kunnen zijn. Alleen je moet het wel met elkaar kunnen veroorzaken. Dus, uh, en dat waren die, die oude blazers. Die, dat was natuurlijk op een, op een andere manier ook een, ook een, een echt een, een clubje. Die, die zaten natuurlijk in, overdag uh, bijna al allemaal een concertgebouworkest. Ja. En dan, schouwens, ze vrij waren. Dan ging ze dus echt andere dingen doen waar ze zelf van alles konden veroorzaken. Dat was 50 jaar geleden, bedoel je? Ja, in de begin, in begin jaren. Want ik, ik ontmoette laatst de fotograaf die uh, betrokken is bij het, bij het boek. Die de foto's heeft geleverd uit die tijd. Ja. Dus uh, zeg maar de eerste 25 jaar. En, uh, ja, het was een mooie Amsterdammer. En die zei op een gegeven ja. Ik ben er wel mee gestopt met die foto's van, van, die, van de blaasensemble. Ik zo, dat is toch hartstikke leuk, want die gingen overal mee naartoe... En die maakten prachtige foto's. Ja. Hij zei, ja, ik had er even genoeg van. Want eigenlijk waren het gewoon uh, een aantal keurige heren... die er in het Concertgebouw ook in zaten. En dan, uh, dan waren ze daar uh, met blaasensemble. die zetten een hoedje op en een pruikje. <laughs> en dan dachten ze heel bijzonder waren. Hij zei, dat ik uh, heel van. <laughs> dat is ook wel leuk. Denken jullie dat nog steeds, dat jullie heel bijzonder zijn? Nee, we denken zelfs helemaal niet. Ik denk dat we... Dat, dat, dat we uh, het bijzondere aan ons is dat we nog echt uh, uh, kunnen doen wat, er eigenlijk, wat we allemaal willen. En dat we mooie muziek maken met echt avontuurlijke ja. dingen. Bijzondere dingen ga, ga, want uh, Jullie zijn avontuurlijk, jullie zijn snel. Er wordt weinig gerepeteerd voor een stuk. Uh, er is geen dirigent bij. Gaat het dan ook wel eens mis? Dat je denkt iets boven de macht speelt? Tuurlijk. Gaat er, gaat er ook maar gaat het, het dan vaak mis maar, dan bij, bij anderen? Wonderbaarlijk genoeg gaat het nooit echt, uh, echt helemaal mis. Als je nu ziet zo'n nieuwjaars concert... het is dus natuurlijk toch eigenlijk een, een, een, een, echt een uh, anderhalf uur. En ja. dan ook nog uh, zeg maar live op tv. Ja. Um, en, dat, en dat wordt gerepeteerd vanaf 27 december. Dan is dat vrij 27? 27 december. <lacht> dat is dat vrij snel. <lacht> en dan ook nog met al het overgaan en theatertechnische dingen. Maar ook muzikaal. Ik heb er nu ook weer ongelooflijk uh, van genoten. Maar ook verbaasd dat het allemaal zo ongelooflijk goed gespeeld wordt. Ja. Want dan gaat het eigenlijk muzikaal inhoudelijk niks mis, terwijl het niet de makkelijkste de kant, stukken zijn. Dat, dat is wel heel knap, ja. Uh. ja. Nou, dat komt door de kracht van de groep. En, en door, uh, dat, dat is natuurlijk een, een, een, een prachtige cultuur die ontstaan is. Dat iedereen daar ook aan meegaat. Er zijn ook geen, nooit mensen die afhaken en zeggen, nou dan wordt het me echt te veel of te druk. Of, uh... Als je daarbij zit, dan, dan blijft je Dan gaat echt die stroom gaan verliezen. Dus die doorstromingen dat, die. Dat was veroorzaakt door, door, door Barcelona. Uh... Want die stuurt mensen weg? Of, nee, de... nee, nee, die stuurt het allemaal aan. He. Die, ja, die ja nee, dat, nee, maar ik dacht om. Die, dan... houdt die motivatie erin. Dat is echt uh, fantastisch. Nee, maar hoe af en toe moet er nieuw bloed in, toch? Ja, hoe... nou, we hebben natuurlijk het jonge NBA. Maar dan moeten we wel ouder weggaan. Nou, kijk, uh, zo werkt het eigenlijk niet, niemand, niemand uh, de, uh, is echt in dienst of weet ik wat. Ja. Het zijn allemaal mensen die per project meespelen, de vaste kern. Die zijn allemaal nog niet zo oud nu. Ja. Maar van de andere kant komt de jonge club eraan, dat zijn de jonge NBA's. Dat heb je op het gezet, uh, uh, misschien ook wel gezien. Die stromen dan in. Dat, zijn de, de, dat is een beetje de kweekvijver voor het uh, blazerensemble. En die, uh, die spelen dan mee. Ja. Hoe word je gekozen? Of nou, gekozen mag, je, mag je jezelf aanmelden? Of, uh? Uh, nee, het is niet het systeem zoals het is bij, uh, bij orkesten dat je moet auditeren. Nee. Eh, Tegenwoordig heb je bij de orkesten, moet je zelfs achter een gordijn uh, proef spelen. Zodat ze, Zodat ze niet weten wie het is? Zodat ze niet weten wie het is. Nee, bij het brandershammen gaat het vaak... Uh, nou, de, de, de, de, bijvoorbeeld uh, de, uh, Armin de Boer, de, de solo-clientist... is ook docent aan het Conservatorium van Amsterdam. Ja. En, uh, nou, zijn leerlingen. Dat, dat, dat wordt wel eens een beetje afgewisseld. Die spelen zo af en toe eens mee. En echt, er zijn er verschillende van die dan blijven. Dus hij weet wie de of talenten zijn. Of een man, die... Trompetist. Nou, zijn, zijn leerling zit nu in het jonge NBA. Bas Duister, die is nu al zo ingevoerd... dat hij ook zeg maar met het er al meespeelt. Ja. Zo gaat het. Het is dus eigenlijk niet de kwestie van echt zoeken. Maar meestal van via-via. Dus en... je hoeft niet auditie te doen. Je moet goed kunnen spelen, maar je moet er ook als mens een beetje inpassen. Ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. Denk ik denk dat dat eigenlijk ongelooflijk belangrijk is. En dat is ook de kracht van de blauze gebeurt nog wel dat mensen toch denken... van nou is toen niet zo'n leuke jongen of leuke man of weet ik veel wat? Nee, eigenlijk zelden. We gaan even wat muziek beluisteren. Wat wil je nog laten horen? Nou, ik zal een stuk laten horen van... Nou, laten we eens even kijken. Ik dacht van... Esma Retsbova bijvoorbeeld. Esma Retsbova, dat is echt een beetje Balkan muziek. Past ook een beetje bij. Is dat een zangeres of een groep? Een zangeres, ja. Dat strek je Negen. 9. Eerst moet ik dit stoppen, Dan beginnen ze weer. En dan, uh, wacht even, een trek. En, en, en de Balkan, en wanneer was dat? Nou, dat is, dat is van een, ook van een nieuwjaarsconcert. Ik denk uh, de, uh, 2000 of zo. Okay. 1999, denk ik. Ja. Komt 1999. Applaus. Esma Sepova samen met het Nederlands Blazers Ensemble. Niek Wijns is de gast in daar vannacht. Hij is label producer zoals dat heet. Hij maakt de cd's, hij neemt ze op, hij produceert ze... en hij is ook artistiek coördinator. Wat een mooi woord, hè? Dat is ook, je hebt een paar prachtige functies daar. Ja. Um, en als artistiek coördinator regel je van alles... en uh, leg je ja. bijvoorbeeld ook het contact... wanneer je het in dit geval hebt gedaan met Esma Redsepova. Nee, uh, dat was voor mijn tijd. Het, dus, het, het is, het is maar nee, dat zou jij nu wel gedaan hebben? Als het, als het... Ja, als het uh, dat programma eenmaal uh, bedacht is... En, en, en de grote lijnen bekend... dan overleggen we dat... Uh, maar ze is helemaal de ga ik, ja. uh, de eerste stand die mensen benaderen, inderdaad. En, uh, en, en, als er, uh, en als er een staatsbezoek of een sta ja, van, van Koningin Beatrix is en jullie gaan mee, want dat is drie keer gebeurd: hè? naar Turkije, ja, India en Thailand. Ben je dan ook heel nauw bij die voorbereiding betrokken? Nee, want toen ben ik nog mee, in Thailand, of als de eerste keer, daar heb ik nog meegespeeld. Dus als klientist ja. was ik toen, was ik nog ook niet met label bezig. Thailand zijn we bezig, ja, en in, in India heb ik ook mee, mee, en in Turkije. Maar hoe is dat? En Thailand was echt, uh, dat was echt ontzettend leuk ook, ja. Wat maakte dat zo leuk? Nou, dat was voor ons de eerste keer. Ik, ik, ik weet niet precies wanneer het was. hoor, denk ik, uh, ja, zes, zeven geleden. Word je dan uh, voorgesteld aan koningin Beatrix? Ja, zeker. Er is daarna ook een, een, een, een receptietje. En dan spelen jullie weer... Uh... Nee, nee, spelen we niet. We zijn we ook bij. Nee, en dat is natuurlijk wel enorm. Was, was voor het, uh, en vaak moet het... Uh, het wordt niet de jaar van tevoren aangekondigd, zeg maar, maar. Meestal een paar maanden van tevoren. Dus dan moeten we het in de programmering nog even ertussen zetten. Nou, dat doen we natuurlijk heel graag. Dan veeg je je agenda leeg. ja. Maar, uh, uh, uh, ja, Thailand was natuurlijk fantastisch. Hè? Uh, in één keer uh, in Bangkok. En, uh, Koning Boemingbol is een uh, vervent muziekliefhebber. Ja? Dat wisten we. En de saxonist ook. amateur saxofonist. En, en een soort altijd in Thailand, Die wordt een grotheid. Ja, ja, en ook nog componist. en, en Amateur componist, dat hadden dat we ook ontdekt. Niet. En toen hebben we nog een stukje gespeeld. Van uh, hem? Van hem. Zie je ook. Wat leuk. En natuurlijk echt flink uitgepakt met die... Uh, uh, met die saxofoon natuurlijk ook nog, en een mooi repertoire gespeeld. En altijd met die staatsbezoeken uh, is het niet zo dat, uh, uh, dat we naartoe gaan zeggen... Van, uh, nou luister eens uh, hoe goed wij uh, zijn, wij Nederlanders. Ja. Maar we maken altijd de combinatie met, uh, met de muzici uh, uit het land zelf. Of die die muziek, spelen dan... ook mee, die nodigen jullie uit om te Ja, mee. dat hebben we in India ook zo. En uh, in Turkije ook, daar spelen we ook Turkse muziek. En dan, uh, ja, dan is het voor zo'n... De eerste keer was het natuurlijk voor zo'n uh, afhouding ook natuurlijk... Er uh, was toch al wat, maar er kwam dus het Nederlands Blades allemaal en niet het, uh, het Nederlands Dans Theater over een orkest... wat er natuurlijk vrij overzichtelijk is. Maar het Nederlands Blades allemaal dacht ze, nou... Een zoetje goed. Nou, nee, maar, maar wij, wij, wij, wij zijn natuurlijk niet... Uh, nou, we waren het niet echt heel erg. vond het ongelooflijk mooi om mee te maken... maar niet ontzettend nerveus of dingetjes. Het is ook niet zo dat had, jullie dan wel even wat langer gaan repeteren... als het voor de koningin is? Nee, ik niet. We maken, we maken een heel mooi speciaal programma. Dat wel. En ik zie nog dat we in het paleis binnenkwamen, midden in, in Bangkok. En er stond ook. was alles natuurlijk tot in de puntjes voorbereid. En er stonden keurig rijtje stoeltjes. Maar dat doen we dan net niet. Dan gaan we natuurlijk allemaal weer staan. Daar moest de Hofhaar ook een beetje aan wennen. Um, en het was een prachtig concert. Dus echt. Uh, de, en de nervositeit zit dan meer bij de. Hm. Degene die het organiseert als bij de, bij de muzikanten zelf. Want ik herinner me ook nog een. Uh, en het was ook een, de, de majesteit wilde ook nog een paar mooie uh, kandelaars op het podium hebben. Van die, van die hele grote gouden kandelaars. Gaat ze dat dan dat Nou, ze moeten ze het ook, zelf, ook wel mee, ja. En die waren niet in Thailand te krijgen. Dus was er was ook een, een, een uh, lakai die daar uh, een speciale functie had. Om uh, die, die kandelaars daar netjes neer te de zetten. De kaarsenlakai was dat. Ja, kaarsenlakai, precies. En die zette hij mooi zo t, uh, aan twee kanten van het podium en één achter ons. En het hield je mooi de hele dag in de gaten, we een waren. En nu uh, vijf was het, het concert, was s'avonds. En nu uh, uur vijf. Uh, nou, zei die man: Nou goed, let u op de kandelaars. Want echt niet aankomen. Dan hadden we natuurlijk een enkele behoefte om aan om die kandelaars te komen. <laughs> en die zegt: Gaan we nog even opfrissen, tot straks. En s'avonds was het concert. Nou, die man was nog niet uh, vijf minuutjes weg. Of iemand liep tegen die kandelaar en daar viel er een van de drie. Dus maar, toen waren er nog twee. Maar, maar die kan je toch weer of die was kapot? Nee, die was helemaal. Die, door de klap was die helemaal vervrongen. Dus ah. die, die kon niet mee. Dus nou er kwam meteen het, het hoofd van die afhouding. Want er was iets wat niet meer uh, lekker liep. Dus de fileme stelt komt het podium opgerend. Er was even een stilte en die zegt. Uh, Heren, een beetje een beschaafde stem. Heren, mag ik één ding zeggen? God ver Thomas. <tom> <tom> dus wat er nog. Toen waren er nog twee... En ja, die hebben dat, het wel gered, verder die andere. Ja, ging helemaal prima. <laughs> maar, maar het was prachtig en een heel mooi concert. En in India ook een, een, een, met India's muzikanten. Dus dat zijn hartstikke mooie ervaringen met bladeren. Ja. Ja. En de koningin is fan dus? Groot fan. Ja. Willem-Alexander en Maxima ook, heel erg. Ja. mooi. Ja. Zullen we nog één stukje doen? Want uh, we hebben nog vijf minuten ongeveer. Ja. Nou, dan kunnen we <coughs> nog even kijken wat we nog voor een mooi stukje uit kunnen kiezen. Dat is... Um, nou, misschien is dat een... Uh, een mooi stukje van uh, een van de laatste uh, cd's die we dit jaar nog opgenomen hebben. En dat was een productie met uh, Bart Moenjaard, de Vlaamse dichter. Ah, oké. Okay. Het was buiten? Niet? Uh, het Paradijs. Nee, het Paradijs. Ja, ja, daar hebben we ook een keer buiten gespeeld. Ja, bladig, dat, dat in, ja. heb ik gezien. Ja. En, de, en die muziek, uh, daar zou ik een stukje van willen laten horen. En welke stuk? Dat is dat? Trekje 20. Twintig. Twintig. Dat dat de laatste opname, Het Paradijs. Eigenlijk de jaren van uh, Haydn. Bart Moenjaard. Komt-ie. Goede dichter, toch, die Bart Moejaard? Ja, ja. Geen woord te veel. Alles raak. Ja. Nee, die komt dan later. Nou, Daar moet <laughs> moeten we een keer naar ja, gaan luisteren. Ja. Uh, het Nederlands Blazers wel Aanstaande maandag, 4 juli, het 50-jarige jubileum. Hoe wordt dat gedaan, eigenlijk? In Paradiso. Dat is ook wel uh, echt een, uh, een tempel die bij het Blazers Ensemble past, denk ik. En uh, dat wordt gewoon een feestje. Ge en geen dat... concert? Het, het, het, wordt een, het is natuurlijk een concert. Er komen ook, uh, de, vooral ook de oudere blazers. Die, die komen ook allemaal. En er zijn natuurlijk verschillende die. Van het van, begin ook zijn Van de beginperiode zijn er ook. Dan spelen die nog aardig. En die gaan ook allemaal nog. Uh, die, nou, niet allemaal, maar er gaan nog echt een heel een groot aantal gaan nog wat spelen ook. Ja. Dus er wordt ongelooflijk leuke avond. wat het precies gaat worden, ja, het weekend gaat er gearresteerd worden. <laughs> <laughs> dus, het programma moet nog gemaakt worden, uh, maar het, nou, het wordt hartstikke goed. Het programma is bekend, <laughs> maar uh, de repetities die gaan uh, vanaf morgen beginnen. Ja. En dan is er uh, maandagavond een uh, mooi feestje in uh, Paradiso. En dat is uh, ook nog: er zijn nog wel kaarten voor het publiek vergelijkbaar. Er oh. zijn een, een groot aantal natuurlijk mensen die genodigd worden, maar mensen die nog een kaartje zouden willen, zouden misschien bij Paradiso nog even contact op kunnen nemen. Ja. En daar wordt dan dat boek gepresenteerd met die cd die jij Prachtig, hebt noemde. Ja, ik heb het, het, een beetje het boek uh, uh, niet echt uh, uh, nog op, op, op tafel gehad... maar echt via de computer even gezien. Ja. Prachtig mooie foto's van vroeger. Heel mooi overzicht. Ja. Uh, gemaakt door Saskia Tunquist. En daarachterin een, een cd'tje met uh, een beetje 50 jaar NBA-overzicht. Ja, nou, daar hebben we dan die stukken van gehad nu. Daar hebben we nu een aantal stukken van gedaan. Ja. Ja. Oké, okay, ik ga even vertellen wat wij na ene gaan doen in Kaasaluna. Uh, en dat is natuurlijk weer in gesprek met de luisteraar. En uh, deze keer gaan we het ook weer over, of, of ook weer. Maar dan gaan we het ook over muziek hebben in het verlengde van het gesprek oh ja. dat wij zojuist gehad ja. hebben. Jij bent uh, klarinet gaan spelen. Was een beetje toevallig. Er was nou eenmaal een klarinet die, zich, die ik kon lenen of zo. <laughs> ja. uh, maar ik wil ook graag van luisteraars weten of ze een muziekinstrument bespelen. Oh, wat dat is, uh, wat, het, uh, wat het muziek maken betekent voor die mensen. En het zou leuk zijn als, als mensen het, uh, het, het instrument bij zich hebben... als ze bellen en dan ook nog iets kunnen laten horen in de uitzending. Dus wij uh, hopen op een paar huisconcertjes vannacht... in het tweede uur van KC Als u wilt, dan kunt u... Uh, u kunt trouwens ook alleen vertellen, hoor. Maar het leukste is als u ook iets kunt spelen. 0800-1121. U kunt nu al bellen. 0800-1121. En als u wilt mailen... Ja, dan uh, kunnen we niks horen natuurlijk, maar dat kan, het wel, dat kan wel via casaluna.ncrv.nl. ncrvnl casaluna @ncrv uh, Zometeen krijgen we Radio Berghijk. Uh, Niek Wijns, jij gaat nog wel even door hè, bij dat uh, MBE. Zeker weten. Ja? Tot dan. Ja, nog gaan we nog ho flink door. Hoe lang kan je nog, denk je? Oh, ik, uh, ik hoop nog heel lang, maar voorlopig nog uh, 30 jaar of zo. Ja, nou, eerst <laughs> krijgen we dan uh, de VADO, hè? Die komt er straks aan naar het, naar het al, Ja, en we krijgen nog een prachtig programma met uh, Korsje zangers. Dus ja. die is nog... Uh, Hoe heet die, die alweer? Die heet... Uh, Aviletta. ja. Nou, het wordt hartstikke mooi. Ik uh, vond het heel leuk dat je hier was... en dat we wat hebben uh, gehoord van het uh, blazen van en dat je er iets over verteld hebt. Wij maken nu plaats voor Radio Bergeijk van de VPRO... en om twee minuten overheen zijn we terug met Casaluna. Als u wilt bellen, ik zeg het nog maar een keer 0800-1121. En als u al wilt mailen, kan dat ook naar casaluna.ncrv.nl. Tot over ruim een kwartier.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 Radio berg -Ik. Radio berg -Ik. Het radiostation voor berg -Ik. Radio berg Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ja, Goeiedag, dames en heren. Hartelijk welkom weer bij Radio berg -Ik. Uh, Ja, Ik ben alleen vandaag uh, voor de luisteraars die gisteren niet geluisterd hebben. Er uh, is een klein incidentje geweest. Peer eh, heeft met een appelboor eh, zijn hand nogal eh, verwond. Daarna is tijdens het verbinden een sigaret van Tetje onder het verband, eh, eh, al smeulend, eh, achtergebleven. En dat leverde een, een, ja, nogal een eigenlijk ook wel heel erg komisch tafereel op. Namelijk eh, Peer die met twee kilo verband... Eh, waar de vlammen uitsloegen, hier door de studio te dansen. En dat was... Eh, ja, het is natuurlijk sneu. Peer is naar een eh, brandwonde spe Ah, u, u hoort het misschien, uh, er komt uh, een gast binnen, ja, uh, dus mevrouw Van Hals, mevrouw Van Hals, gaat u maar... Goeiedag. Ja, komt u maar verder. Ja, Ga, ja u kunt daar gaan zitten. Ja. Dan doen we eerst eventjes wat andere dingen voordat we met u aan de praat raken. Ja. Snapt u wel? Even mijn zeeltje. Ja, eh... Uh, <laughs> Nou, u weet het dus nu al, onze gast is dadelijk mevrouw Van Hals. Maar we gaan eerst eventjes uh, beginnen met een uh, seniorenmededeling. Mededelingen senioren voor senioren door senioren. Hallo, hier Klaas Groot met een mededeling over senioren. Van Overhuisweg is het volgende besloten. De voordeelpas 65 plus, die recht gaat op kortingen bij bibliotheek, bioscoop. Concertzaal, cursus, dierentuin, lidmaatschap van een organisatie, museum, rondvaart, schouwburg, vakantiebungalow en zwembad zijn niet meer geldig voor senioren uit de mededeling. <fijtied overtime> <middel> <tieotine> radio, radio, radio, ja, uh, dames en heren... Is dit mijn koffie? Dat is uw koffie, ja. ja. Uh, dames en heren, uh, u hoort het. We hebben een gast in de studio. En het is uh, mev zo. Ja, mevrouw Van Halst. De suiker? Zoetje. Ik heb zoetjes bij me. Heeft u eigen zoetjes ja. bij? Eigen zoetjes. Oh ja. Want uh, ik nou met zoetjes. Uh, uh, heeft u ook weer het zeiltje onder uh, liggen? U ja. zit toch wel op een zeiltje nou, hè? Ja, ik zit op een zeiltje. Oh ja. Even uh, mijn zoetjes. Ja. Dus dames en heren, dus mevrouw Van Halst. U kent haar misschien nog wel. Ze is van de fietsclub. Ja. fietsclub... Uh, 50 plus Bergrijk. Ja. En uh, u heeft er vast wel eens hier rijden door Bergijk en de omgeving. De Brabantse landen rijden. Bra heerlijk. Ik vind het nog steeds heerlijk. Het Brabantse land is ja. fietsland bij uitstek. Ja. Zeg ja. ik altijd maar. Ja. Nee, dus zo maar. hadden we vorig jaar de actie. En weet u nog, als je toch gaat fietsen in het Brabantse land... neem dan eens een blinde mee. Achterop. Ja. Als je toch gaat fietsen. In het Brabantse land. Ja, was de slogan. Ja. En dat is enorm succes geweest. Oh ja. Ja, ja, ja. Was heerlijk om te fietsen. Met een blinde achterop. En dan toch het gevoel dat je wat goeds doet voor dat de medemens. En ondertussen toch zitten genieten van het Brabantse land en de koffietafel. Ja, ja. <laughs> nou, mevrouw van Hals is nog... <laughs> Hij is nog altijd even enthousiast over het fietsgebeuren. U heeft er wel eens ja, zien rijden hoor. door ja. de omgeving. En ik sta te fietsen, hè? Ja, u ja, ja, heeft geen zadel. Kunnen. Nee, ik heb geen zadel. En dat uh, ben ik al een keer overwezen vertellen. Ja. He, anderhalf jaar geleden, geloof ik, op Radio Berghain. Ja, precies. En uh, dat heeft te maken met mijn, uh, ja, mijn, mijn, mijn afwateringsproblemen. Ja, <lacht> nou ja, dat kan... <lacht> ja, ja. ja. Uh, Maar uh, wat uh, heeft u deze keer... Uh, maar naar... ik schaam mee daar niet voor. Er zijn nee. zoveel oudere dames die ermee te kampen hebben. Ja, He, met name openheid. oude vrouwen. Hè? Ja. En als je ervoor gaat lopen generen, dan maak je het alleen maar erger. Ja, dat He, is ik laat zo. het tegenwoordig, uh, ik zag het en ik laat het lopen. Nou, dat is een uh, vrij <lacht> open omgang met deze... Ja problematiek. <laughs> uh, wat voert u deze keer naar de studio? Want u heeft gebeld en u wou per se iets komen vertellen uh, naar aanleiding van een fietstok die u... Uh... Ja, ik wilde even uh, een kont doen. Ik wilde even een verslag uitbrengen van, wij zijn met de fietsclub de, van de 50 plus dames ja. zijn we vorig jaar, hebben we een uh, avond uit. We, kijk, we leggen iedere afgelegde kilometer leggen we een eurocent in een potje ja. en als we dan genoeg eurocenten bij elkaar gespaard hebben huh, dan, uh, dan bedenken we daar een leuke culturele bestemming voor. Ja. En uh, vorig jaar, dat is nu wel weer een tijdje geleden, zijn wij... Het was geloof ik 23 november. Oh, dat is zijn we dat is uh, met de fiets op een avond geweest naar uh, de Muzeval in Eersel. Oh. En daar hebben wij gezien. Ja. En u wilt het niet geloven. Een kwartet jonge heren. Ja. Uh, een kwartet jonge heren. En uh, die zijn geestig. Ah. Ah. Ah. Nou, u heeft... Ah. Ja, het is maar goed dat hetzelfde er inderdaad ligt. En uh, ze heette crème fraîche. Oh, ja, ja. Daar heb ik wel van gehoord. Oh, en nou, ik wil daar graag van vertellen. Ja? Want de dames, we zaten daar met 24 dames van de 50-plus uh, uh, fietsclub. Ja. Hebben we ons daar, nou, werkelijk op, op één hele rij zitten benatten van het lachen. Echt, waar was zo ah, leuk? Want deze jongens zijn namelijk zo geestig. Ja. En, uh, dat, en, en het is een soort theatrale achtbaan. Zo. Want het is niet alleen geestig. Nee, nee. ze zijn muzikaal. Oh. Ze zingen a cappella. Zo. En voor je het weet zit je een stukje entertainment. Zo. En dan kijk je even achter je. Of je pakt een pepermuntje en je zit alweer in een stukje cabaret. Nou zeg, dat is inderdaad een dolle... En geestig. Ja. ja, heel geestig en uh, nooit ten koste van anderen. Nee. En dat is heel belangrijk. Kom daar maar eens om tegenwoordig. Het is nooit ten koste van anderen. Dat is heel, want heel... Tegenwoordig is het... Uh, is het uh, nou het is gewoon, uh, ja, Je kon er een klok op gelijk zetten bij cabaret. Daarom ja. gaan we met de fietsclub niet meer naar cabaret. Nee. Want het gaat altijd ten koste van anderen. Ja. Het is altijd, die ziet er zo uit. En dit is een oude trut. En dit en dat. En uh, dat ja. is een klootzak. Of godverdomme. En dit en dat. En dat is krijg... cabaret. Dat is cabaret, ja. Maar dat doen deze jongens niet. Oh. Dat is nee. Want deze jongens hanteren, en daar mag ik zo van genieten... die hanteren namelijk zelfs, Pat. Oh. <lacht> Dus dan... Ja, dat vind ik van geestelijke rijpheid getuigen. Ja. Dat je jezelf te kakken zet. Ja. Dat is dan zeg maar het entertainment. Uh, dus, ja, uh, Dat is entertainment en dat is ook wel cabaret. Maar het is meer cabaret uh, zoals we het vroeger hadden. Ja, u heeft uh, de poster hebt u, uh, gevraagd ja. bij de muziek, want die hebt u bij. Ja, moet u kijken, er zit een grapje in de poster. Oh. Al in de poster begint het. Ja, kijk, dit is een foto van ja. de vier jonge heren. Nou oh, ja. zijn het geen schatjes. Wat hebben die nou aan hun neus? Ja, precies, dat is het. Kijk, ze hebben namelijk de foto genoemd door een glasplaat... en de vier heren drukken hun neus plat tegen een glasplaat. Nou, ja, dat is inderdaad wel meteen lachen geblazen. En daarmee zetten ze zichzelf de dus op Zelfspot. Zelfspot. is ja. <laughs> heel anders dan cabaret, zoals je dat normaal... Ja, dat is dat cabaret van tegenwoordig van neuken met dit en, uh, en, uh, en beffen dat. En uh, de, de vrouwen met elkaar scheuren en zo. Nou, dat is niet voor de fietsclub. Dat nee, vinden wij niks. Dat is cabaret. Nee, dat is cabaret. Maar deze jongens van Crème Fresh. Ja. Hè, ik mag toch wel een beetje reclame maken hier? Ja, natuurlijk. Nou, voor goede dingen mag altijd reclame gaan maken. Ja, als je een 50-plus fietsclub club bent ja. en je hebt genoeg eurocenten te sparen ja. en ze komen bij je in de buurt ja. heb ik één tip ja. voor alle dames in het land jongens ja. ga ik even kijken bij die vier jonge heren van Crème ja <laughs> oh nou is mijn koffie koud ja. en een stoel nat nou ja. en de stoel is nat <laughs> Nou, dat is toch een, een stukje zelfspot van u? Ja, even. altijd hè, altijd. Ach, ja. ik mag zo graag spotten bij mezelf. Nou, mevrouw Van Halst, uh, hartelijk dank voor ja. uh, dit enthousiaste verhaal over uh, crème fraîche. Uh, ik, u bent op de fiets vandaag? Ja, ik ben op de, altijd. Weer een wind. Nou, dan wens ik u een sportieve truistocht op de fiets uh, toe. Ja, en uh, geweldig leuk dat ik hier even mocht vertellen van crème fraîche. Ja. <laughs> uh, hebben we uh, een soort uh, theatermuziek uh, tijdje of iets? K nou ja, kijk maar, zet maar iets op. E e Het is heel grappig. Blijkbaar zijn er ook in Bergheid nog mensen die pen en papier ter hand nemen... om iets op te schrijven. En dan bedoel ik natuurlijk niet gewoon boodschappenlijstjes of andere zaken... maar echt iets creatiefs, zal ik maar zeggen. En we hebben een cassette ingezonden gekregen... van iemand die is vergeten zijn naam te zeggen, geloof ik. Op dat tijdje staat geen naam op. Oh, hij geeft zijn naam wel aan het begin. Oh, Oké. Okay. En uh, dat is iemand die heeft een uh, gedicht geschreven. En uh, nou ja, we vinden toch dat het aan te moedigen is... dat mensen zich creatief uiten. Dus uh, we, we gaan de cassette draaien. Tijdje er maar. Dit uh, uh, is Tienus van Aker. En ik heb een gedicht geschreven. En dat heet Hoop. ga ik nu voorlezen. O, oh, verre gezichten. Of bovenlichten. Vanuit ons hart. Had jij maar nooit geboren. Want ook jij, tart. Dat gevoel dat wanneer de donkerte over het plein woelt. En de auto van haar wil starten. Dat het lijkt dat je dan verloor. Want het grootste goed is altijd verdriet. Van een ander dan jezelf. Of dat je iets wint. Nou. Uh dat dat hier uh, uit een bergijks brein is ontsproten. Dus uh, ik, ik zou bijna zeggen, uh, als u luistert, schrijver Dezes... dan uh, staan wij open voor uh, nadere gedichten uh, van uw hand. Uh, ik, ben er, ik ben er gewoon eventjes helemaal uh, vanuit het veld geslagen. Even gedeeld, AUB. SPOLENBEL Ehm. Um... Ja, ja, wat... Maar... Me mevrouw Van Halst! Huh? Wat doet u nou weer hier? Ik ben... Uh, mijn fiets... Mijn fiets, fiets, fiets is weg. Uw fiets is weg. Mijn fiets is weg. Uw fiets is wat weg. Mijn fiets is weg. Uw fiets is weg. Ik had hem hier... Ik had hem buiten... Tegen de... <lacht> Maar wacht even. Ah, mijn fiets is weg! Uw fiets is weg? Mijn fiets is weg! Is, is uw fiets weg? Mijn fiets is weg! Is, is uw fiets weg? Had u mijn hem op slot... Fiets, mijn fiets is weg! Mevrouw van Hals? Is uw fiets weg? Meneer Sporenberg, ja, Mijn fiets Hals? is weg! Maar hoe kan dat nou? Had u, had u hem op slot gezet? Had u hem op slot gezet? Ja, natuurlijk. En nou zien wij. Oh, wat verschrikkelijk. Wat? Oh. Ve ach! Wat? Nee. Wat? Hij staat er ik, gewoon. <laughs> ik had mijn jas eroverheen gelegd. <laughs> oh, wat ben ik ongegek, mens. Dag, ah, meneer Ach, mevrouw van Halst. Nee. Nou. Wat een muts. Ehm. Um, Dames ja, en heren, dat was het voor vandaag. Uh, laten we hopen, dat is even nog om, om even terug te komen... op het begin van de uitzending en die van gisteren. Uh, laten we hopen dat Peer van Eersel zo snel herstelt van uh, ja, zijn brandende hand. Uh, ik kan toch vanuit gaan dat de medische zorg tegenwoordig op zo'n hoog pijl is... dat dat niet al te lang gaat duren. Want uh, hoe een ik het ook soms kan vinden... Ja, toch hoort hij er wel echt bij... Dus laten we hopen dat hij na het weekend uh, weer uh, aan kan sluiten bij ons. Uh, dus we steken allemaal een kaarsje aan voor meneer Van Eersel. En voor alle zieke mensen zeg ik wetenschap. En voor alle gezonde bijrijkenaren, kop op.